Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het internationale gerechtshof in Den Haag is de hoorzitting over de oorlog bezig. De Oekraïnse president Zelensky wil dat Rusland wordt gedwongen om de invasie te stoppen. Als Oekraïne gelijk krijgt, heeft dat niet direct gevolgen voor Rusland. Rusland is ook niet komen opdagen in Den Haag. Rond deze tijd gaan Oekraïne en Rusland opnieuw onderhandelen. Dit keer in Belarus. Beide delegaties gaan voor de derde keer met elkaar in gesprek. Het tanken is weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine is nu 2,35 euro. Dat is een cent meer dan gisteren. Volgens verslaggever Lisa Schallenberg gaat ook de prijs van gas flink omhoog. Vorige week kwam die voor het eerst boven de 200 euro uit. En nu dus even boven de 300 euro. Inmiddels weer is hij 2,60. Dus het zijn ook gewoon grote bewegingen. Het laat de onrust op de markt zien. Olie werd zo'n 6% duurder en kost nu rond de 125 dollar per vat. Leidt ook tot verliezen op de aandelenbeurzen. Behalve voor Shell. Het olie- en gasbedrijf profiteert van de stijgende brandstofprijzen. In Nijmegen was afgelopen zaterdag een knal te horen die gelukkig niet met de oorlog te maken heeft. Daar werd een schoorsteenpijp van een oude elektriciteitscentrale opgeblazen. Het was een spectaculair gezicht, maar in het nabijgelegen Wurt zijn ze er niet zo blij mee. De enorme stofwolk die ontstond na de ontploffing trok daar dwars over het dorp. Auto's zitten eronder en ook zonnepanelen zijn bedekt met een dikke laag witte stof. Energiebedrijf Engie zegt dat ze de klachten van bewoners verzamelen en op zoek gaan naar een oplossing. En er is al meer dan 29,5 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Met het bedrag helpen hulporganisaties van Giro 555 mensen aan onderdak, medicijnen en schoon water. Sinds vanochtend vroeg, toen Radio 555 van start ging, is er meer dan 8 miljoen euro bijgekomen. Het weer, zonnig maar ook bewolkt, vooral in het oosten. Het is nu een graad of 8. Ook morgen, zonnig, dan iets warmer dan vandaag. Een graad of 11. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 En dat was Kim Wild met You Came. Ja. Yeah. Wat we eigenlijk vergeten zijn uh, te vertellen. Is dat bedrijf uh, nog steeds een beetje op de oude nummers? Ja, een beetje wel. Ja, mm -hmm. ja een beetje. Uh, ik, ik vind het wel leuk om. Uh, die een beetje terug te horen. en uh, Dus dan ga je gewoon zoeken. En denk je, oh ja, die is ook wel leuk. Die hebben we een tijd niet gedraaid. En dan kom je toch die oude nummers weer tegen. Dus, en zo verzamelen we ook alweer een hele mooie lijst... voor straks kijk de top 53, 53 in, een, december. in december. Maar dat duurt nog even. Eerste zomer nog lekker. Ja, laten we dat met je even <laughs> eens gaan doen. Dus, uh, Alsjeblieft. <laughs> we willen de luisteraars nog eventjes uh, uh, attenderen... op uh, onze dank aan uh, Peter Kramer. Uiteraard, ja. Van OPZ, ja. Met dat prachtige nummer Mens durft te leven van Ramse Chaffee. vertolkt dus... door Ramse Chaffee. Oorspronkelijk uit 1917 door uh, Pies Wies van ja. uh, Dirk Witt. En dat was toen al een, een behoorlijk uh, gedurf nummer. Hè? Het was een protestnummer. Ja, Van uh, Andere mensen bepalen niet hoe ik leef. Hè? Dat uh, eigenlijk uh, in kort gezegd. Zeker, <laughs> ja. En na 100 jaar, ruim 100 jaar nog steeds een aanzeggingskracht ingeboet. Dus, uh... Nee, precies, ja. Bijzonder, ja, ja. Oké, okay, als het goed is. Hebben wij nu Marjolein aan de telefoon. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hallo. Eh, hallo. Uh, dankjewel dat je aan de telefoon wil, uh, wilde komen, Marjolein. Ja. Uh, voor dit interview. Uh, zoals uh, we dat altijd doen. Uh, Marjolein, zou jij je willen uh, voorstellen? Uh, wie ben je en wat doe je? Ja, nou, Marjolein van Haafden. Ik woon in uh, Haarlem-Noord. En ik... Uh, met z'n onderhand, onderhand 55 jaar. <laughs> en uh, ik werk al een tijd bij uh, bureau discriminatiezaken Kennemerland, En dat is eigenlijk een uh, antidiscriminatiebureau. Uh, dat is er voor iedereen die te maken heeft gehad of krijgt met discriminatie. En dan kun je denken aan leeftijd, handicap, uh, afkomst, racisme. Maar ook over seksuele gerichtheid, seksuele geaardheid. Dus alle, ja, alle verschillende discriminatiegronden, uh, daarvoor kun je bij ons terecht... En in die zin ben je daardoor ook gerelateerd aan de regenboogcommunity. Daarom heb je Klopt. wat met, met ons te maken, zeg maar. Zeker, ja. ja dat precies. is een belangrijk onderdeel ook van ons werk. Wij zijn als bureau ook veel betrokken bij de regenboogactiviteiten in verschillende gemeenten. Zowel in Haarlem als Velze, Haarlemmeer, maar ook in Zandvoort. Ja, ja. En, en dat is ook met name niet omdat je dan per se heel veel klachten hebt, maar meer preventief dan, hè? Ja, Begrijp ik. Ja. ja, en ook ja. vanuit gemeenten eh, die dat zelf willen. En ook vanuit de Rijksoverheid wordt dat extra gestimuleerd, ook met extra financiën. Oh, Oké, okay. heel mooi. Ja. Um, uh, over de regenboogagenda van de gemeente Zandvoort. Um, uh, sinds wanneer is dat en uh, waar, uh, waarom is het er en, en waar gaat het over? Wat staat erin? Ja, nou wanneer het precies is... Ik ben niet van de gemeente. Nee. Uh, het is vanuit de gemeente geïnitieerd. Ik denk dat het afgelopen jaar, 2021... Uh, wilde volgens mij het college in Zandvoort... Wilde graag ook een regenboogagenda mm -hmm. opstellen. Omdat ze gewoon zien dat het goed werkt... Uh, in, andere, in andere gemeenten in de omgeving, denk ik. Mm -hmm. Weet ik niet zeker waar het precies het initiatief vandaan komt. Uh, en, maar dat heeft er wel toe geleid... dat uh, we met elkaar gesproken hebben... En dat zijn dan eerst inwoners die hebben gesproken met de gemeente, met COC, met Bureau Discriminatiezaken en MoFISI. MoFISI is ook een kennisinstituut die gaat ook over heel veel verschillende maatschappelijke kwesties. Ze hebben ook veel kennis over uh, acceptatie van LHBTI's. Dus lesbiennes, biseksuelen, transgenders, homoseksuelen, interseksenpersonen, transgenders. Ja, nou, dat zei ik al. Ja, dus dat even het hele rijtje LRBTI. Ja. Uh, gay community, regenwogengemeenschap je kan het allerlei mooie namen geven mm -hmm. uh, ja waarom is, het, de, de, is er dus eerst een gesprek gevoerd met de inwoners van wat, wat is er al wat gaat er goed, wat gaat er volgens jullie niet goed uh, en dan gaat het echt over sociale acceptatie, dus echt over ja hoe, hoe wordt er met jou als het ware omgegaan, is dat gewoon normaal, word jij gelijk behandeld of word jij buitengesloten, of word je gepest of, of wordt er geweld gebruikt uh, dus het gaat over sociale acceptatie verbeteren en veiligheid verbeteren. Mm -hmm. En dan wat kunnen we daar als inwoners uh, in Zandvoort en verschillende instanties aan doen. En toen hebben de inwoners hebben toen, uh, een aantal thema's daarvoor gebracht. Waaronder veiligheid uiteraard dan. Maar ook ontmoeten. Uh, en ik ben ook even aan het spieken. Zorg en ondersteuning. ...en zichtbaarheid. Dus dat waren voor hen vier thema's... ...waarvan zij zeiden, nou daar kan wel even het nodige uh, gebeuren... ...naast dat er al heel veel gebeurt in Zandvoort... ...laten we dat niet vergeten. Nee. Uh -huh. En vervolgens is op 1 maart, dat was vorige week... Uh, ...is er met de professionals in Zandvoort gesproken. En wij hebben aan tafel gezeten met grote vellen en post-its... ...en kunnen jullie deze thema's verder uitwerken... ...op, op ja, concrete activiteiten... En het was heel leuk, want er waren best veel mensen, uh, ongeveer tien organisaties uit Zandvoort. Kan je aangeven dat... welke organisaties dat waren? Ja, zeker. Ja? Dat waren uh, in ieder geval ook Pride en LHBTAC. Die heel zijn er leuk. altijd. Die zijn heel erg uh, belangrijk in Zandvoort, denk ik. Uh, daarnaast was er Kennen Mijn Hart, ouderenzorg. Daarnaast was er jongerenwerk, ook heel belangrijk. De bibliotheek, ja. Pluspunt, is ook uh, belangrijk voor ontmoeting. Uh, sociale wijkteams waren er. De Adviesraad. En uh, Centrum voor Jeugd en Gezin. En dan verschillende mensen nog van de gemeente. En ook weer Movisi, COC en Bureau Discriminatiezaken. Zaken. Mooi. Dat was een mooie opkomst, okay. ja. Ja. ja. Ja. Dus uh, al en, een beetje iedereen was vertegenwoordigd eigenlijk. Nou, bijna iedereen, ja. Bijna ja. Iedereen. ja. ja. <laughs> maar uh, ja. De, uh, en ik vond het leuk dat er een wethouder was. Wethouder van Haafden, die opende de middag. En die zei dat hij het heel belangrijk vond, ook dat het onderwerp ja, goed geborgd zou blijven na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat, nou ja, dat weet ik niet zelf niet precies hoe ze dat gaan doen. Maar als er al een goed plan ligt, neem ik aan dat dat gewoon wordt aangenomen... en dat dat dan voor de komende vier jaar een plan blijft. Ja, uh, wat, wat ik wel uh, uh, met de opnoeming uh, merk... dat er niemand van onderwijs aanwezig was. Dat klopt, dat klopt. Ja. Dat jammer. In eerste instantie, dat is jammer. Waar, er zijn natuurlijk een aantal lagere scholen in... Uh, in Zandvoort, maar ook een middelbare school, hè? Ja, precies. En um, in eerste instantie, het was eerder gepland in december. Toen had de middelbare school zich wel aangemeld. Dus mm -hmm. die was wel van plan om te komen. Ik denk dat het helaas nu niet mogelijk was. Ja, ja. Maar wij zijn, nog wel, uh, wij zijn nog wel van plan om met, met een klein groepje... ook even te kijken hoe we het onderwijs er nog meer bij kunnen betrekken, hoor. Ja, want dat staat ook wel in de agenda. Het onderwijs wordt daar ook wel in meegenomen. Um, nou, niet zo heel specifiek nu nog. Oké. Okay. Uh, maar het valt, het valt wel eigenlijk onder zichtbaarheid, dat en veiligheid. Dat valt dan ook onder voorlichting op scholen. Bijvoorbeeld dat was een concreet idee. Hè? Ja. Sowieso veel meer voorlichting bij ook uh, ondersteunende organisaties zoals het CEG, de sociale wijkteams, maar ook op scholen. Uh, omdat ja meer bekendheid over het thema maakt het ook weer gewooner, weet je? Het maakt het ja. ook weer normaler. Mm -hmm. en dat ja, vergroot gewoon de veiligheid voor mensen. Zeker, ja, ja inderdaad. Dat dan onder. Ja. Ja. En 16 maart zijn er dus verkiezingen en uh, er komt een nieuwe gemeenteraad. Uh, in hoeverre kan de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad invloed hebben... op de regenboogagenda voor Zandvoort en Bentveld? Ja, nou, dat vind ik wel een beetje een lastige vraag eerlijk gezegd. Ik denk... Uh, nou ja, de huidige coalitie is CDA, VVD, D66 toch? Dat is wat er nu aan de wethouders zit, Ja. ja, ja. Uh, bij mijn weten. Nou ja, ik weet sowieso dat D66 en VVD zijn heel erg pro-regenboogbeleid. Ja. Ja. Uh, CDA weet ik gewoon niet. Uh, GroenLinks is ook pro-regenboogbeleid, ja. dus het hangt misschien ook een beetje vanaf ja, wie er wordt gekozen. Mm -hmm. uh, uh, of, of dat beleid uh, hoog op de agenda blijft staan. Ja. Maar ik, ik denk dat er wel al alles aan wordt gedaan... om voor de gemeenteraadsverkiezingen al... Uh, zoveel mogelijk die agenda ja, misschien aan de raad voor te leggen... zodat het al kan worden ingebed in beleid, maar dat weet ik dus niet precies. Ja, ik heb begrepen dat er 11 maart een debat is... en daar zou eventueel een regenboog-stembusakkoord getekend kunnen worden... door de partijen die dat willen oh, ja. natuurlijk, ja. Ja. Uh, na afloop van dat debat. Dus ja. Um, nou ja, dan kunnen we uh, waarschijnlijk zien na uh, dat debat... Uh, wie er dan inderdaad voor is en wie niet. Ja, ja. Okay. en dan als je daarop stemt, dan weet je sowieso... Uh, nou ja, dat is dat, goed zit. Dat het belangrijk wordt Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja. Ja, ja. Maar Jolijn, heb je zelf nog iets toe te voegen aan dit interview? Uh, nou, ik, wat ik wel wil zeggen is dat ik de bijeenkomst... Die bij, ik zit een beetje ziek thuis, daarom klink ik ook wat uh, snokkerig. Ja, ja. Excuses daarvoor, ja. maakt niet uit. Maar wat mij opviel was dat, uh, dat mensen heel enthousiast waren tijdens die bijeenkomst. En dat er vooral heel erg positief werd gereageerd op... op op kennis, zeg maar. Dus dat mensen ook heel veel hoorden wat er eigenlijk al was. En dat wisten ze eigenlijk niet. En mm. ze vonden het vooral zelf ook allemaal heel leuk om kennis te maken met elkaar. Dus zo zie je maar hoe toch een, nou ja, een eenvoudige bijeenkomst van allerlei partijen uh, heel, heel snel leidt tot... Uh, ja, positiviteit en ideeën en oh, wat goed dat jullie dat doen. En daar willen wij ook meer mee doen. Hoe gaan we dat aanpakken. Hm. En dan, ja, dan inspireer je elkaar. En, en dat werkt heel positief. Dus dat wilde ik nog even, dat viel mij op. Dat vond ik heel leuk om te zien. Iedereen was enthousiast ook. Mooi. Nou, dat, dat uh, doet de mens goed. Hè? Nou ja, ja. En, en, en daar een beetje op aanhakend. Uh, we hebben uh, zeg maar vanuit dat uh, die bijeenkomst ook al verschillende reacties gehad. Uh, van, uh, van partijen die zeggen. wij willen heel graag tijdens Sparta de Beach. Uh, iets van, uh, van initiatief tonen. Uh, kunnen okay. we bijeenkomen, et cetera. Ja. Dus het werpt ja. ze vruchten op. Ja. Heel ja, goed. absoluut. Leuk, af, ja, leuk om ja, te horen. Ik, ja. ja. <laughs> ik denk, dat, dat klopt iets niet in je zin. klopt iets niet in zin. Nou ja, prachtig. Maar we begrijpen wel wat je bedoelt. Nee, maar dat is absoluut zo. Nou, heel fijn Marjolein. En ik, ik, ik denk dat dit zeker bij elkaar komen en elkaar leren kennen, elkaar in de ogen kunnen kijken en weten wie wie is. Uh, zeker in zo'n klein dorp als, uh, als Zandvoort, uh, ja. Benveld erbij natuurlijk ook, uh, ja. dat dat zeker helpt met de acceptatie. En, en, ik denk Dan... ook dat er wel echt concrete plannen uitkomen hoor. Al was het maar voor regenboogvlaggen en zichtbaarheid. Ja, leuk. Maar ook voor ja. veiligheid en ontmoeten, absoluut. Ja. Super. Nou, ja. Dank voor, uh, voor ja, het mede-organiseren van deze bijeenkomst, Caroline. Uh, ja. Ja. Graag gedaan hoor. Ja. En dankjewel voor dit interview ook. En uh, beterschap. Ja, dankjewel. Gaat goedkomen. <laughs> okay. ja, dankjewel, okay. dag. Oké, okay, Fijne dag. Hoi. We gaan luisteren naar I Am Her. En daar zit een verhaaltje aan vast. Ja, daar zit inderdaad een verhaaltje aan vast. Want Seya... Uh, uh, uh, ja, dat zegt ze zo. She, she, she. she yeah. Diamond. Uh, ja, zij is uh, geboren uh, in een, een genderrol die ze niet kon accepteren. Uh, het voelde niet als zichzelf. Uh, dus uiteindelijk uh, probeerde ze de financiële uh, middelen te krijgen... om van man naar vrouw te gaan... Uh, en daarvoor heeft ze toen een, uh, ja, blijkbaar iets uh, overvallen. Het verhaal staat er niet bij. Maar in ieder geval, she did commit a crime. Okay. Uh, en daar is ze voor tien jaar naar de gevangenis gegaan. En uh, uh, ja, daar heeft ze kennis gemaakt met allerlei andere trans uh, personen. En uh, ja, toen is ze gaan zingen. Tijdens de, en uh, ja, zo is het is dus. Een zangeres geworden. En het, uh, uh, het, heeft, het heeft inderdaad haar operaties kunnen bekostigen. En uh, ja. is nu vrouw. Ja. Dus het is een mooi verhaal. Mooi verhaal. Met, uh, moeilijkheden in het begin, maar uiteindelijk. Uh, Precies, met daarbij aandacht, aandachtgevend aan inderdaad de situatie van, van trans transgenders, mensen, ja. transgenders, die vaak nog heel erg onbegrepen worden. Ja. En waarom ja. het zo nodig is, inderdaad om daar veel meer kennis Zeker. over te krijgen. En in Dat Amerika we... is het helemaal lastig, natuurlijk. Helemaal... Met, uh, operatie krijg je niet zomaar van het Nee, dus, Cadeau dus, uh, in de ja, nee. Daarom uh, lekker een soort kennismaking met I am her. She diamond. If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too da la, la, la, la. cold at least that's what I've been told I got so many issues and problems that I go through sometimes I can't sleep at night Even I can believe There's an How do you say, de groovy? How do you say, de gorgeous? Ooh La la la la la la la. la up, push up, push up, push up, push up, push up, push up, push up, push up, push We're going to dance. We're going to dance up, push up,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 And, uh, oh, yeah, don't forget, groove is in the heart. And uh, delight has definitely been known to smoke. On stage, that is. De-grooving in kleur. Het is oorlog in Europa. Oekraïne wordt sinds 24 februari getroffen door een invasie van Rusland. President Vladimir Poetin doet dit omdat hij zich bedreigd voelt door de NAVO. Hij wil Oekraïne demilitariseren. Maar ondertussen verwoest zijn leger hele steden met honderden burgerslachtoffers tot gevolg. Miljoenen zijn op de vlucht uit Oekraïne. In het kader van dit programma mag er dan ook niet onbesproken blijven wat hiervan de gevolgen zijn voor LHBTI'ers in zowel Oekraïne als Rusland. Van dat laatstgenoemde land weten we misschien al dat het daar niet zo goed gesteld is met de vrijheid en rechten, maar hoe zit dat met het door dictatoriaal Russisch regime getroffen Oekraïne? Om de situatie nu beter te begrijpen, moet je weten hoe het de laatste jaren de emancipatie en acceptatie van LHBTI'ers zich heeft ontwikkeld in beide landen. Te beginnen in Rusland... Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in juni vorig jaar dat Rusland het Europees Mensenrechtenverdrag schendt door LHBTI-koppels niet dezelfde rechten toe te kennen als hetero stellen. In 2020 werd in het land al het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht uit de grondwet geschrapt. De regenbooggemeenschap voelt zich dus niet alleen onderdrukt, het is ook gewoon de bewuste opzet van de regering van Poetin om dat te doen. Want niet mogen trouwen met degene van wie je houdt is misschien tot daaraan toe. Rusland staat daarnaast ook bekend om de harde hand waarmee protesten worden neergeslagen. Ook al bij de meest kleine manifestaties, zoals in Moskou in 2015, daar werden alle 17 demonstranten opgepakt omdat zij wilden protesteren tegen de homofobie in Rusland. Ook in 2019 liet de regenboogcommunity van zich horen toen een lgbti activist vermoord werd. Verder lees je eigenlijk bijzonder weinig over protesten in Rusland voor meer gelijke rechten voor LHBTI'ers. Misschien is dat wel het teken dat het volk, zeker die kwetsbare groep, bang is. Bang voor het regime. Daarin zie je hoe dat dictatoriale beleid doordringt tot de kwetsbare groepen die sowieso al op een achterstand staan. Maar goed, het is tijd om over de grens te gaan. Want hoe staat het de laatste jaren in Oekraïne gesteld met de LHBTI-acceptatie? De maatschappelijke steun is in de eerste plaats minimaal. Sterker nog, 47% van de respondenten gaf in 2021 middels een enquête aan LHBTI-gemeenschap af te keuren. Dat is misschien ook niet zo gek om te zien dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet is toegestaan en LHBTI-koppels bovendien geen kinderen mogen adopteren. Wel is discriminatie op basis van geaardheid verboden in Oekraïne. Dat het gevoel voor gelijkwaardigheid helemaal niet leeft in het land is onzin. Integendeel, sinds 2013 zijn er aanhoudende demonstraties die de regering oproepen met een beter beleid te komen die acceptatie en emancipatie van de regenbooggemeenschap bevordert. Uitbreiden van het huwelijk staat daarbij hoog op het lijstje. De protesten, die vooral in de hoofdstad Kiev plaatsvinden, kunnen telkens rekenen op duizenden tot wel tienduizenden betogers. In 2019 waren dat er 8000, de grootste opkomst sinds de Gay Pride in de hoofdstad plaatsvindt. Wel is er bij dergelijke demonstraties of events veel politie op de been. Dankzij hen kan de optocht vreedzaam verlopen en dat gaat meestal dan ook goed in Oekraïne. In Rusland is een viering van de Pride ondenkbaar. Misschien ook wel meteen het symbool dat het contrast weergeeft tussen Oekraïne en Rusland. Daarbij ook de uitdaging om die relatieve vrijheid in Oekraïne te behouden. Juist nu het land wordt binnengedrongen door een macht die het sowieso niet zo goed voor heeft met de vrijheid. Laat staan met die van LHBTI'ers. Daar moeten we voor waken, want de LHBTI-gemeenschap is een grote verbonden groep die zich niet aan grenzen houdt. Het verhaal van gelijkwaardigheid en het behoud daarvan is juist nu van essentieel belang. COC Nederland startte daarom op 1 maart een crowdfundingsactie voor LHBTI-personen in Oekraïne. Je kunt de actie steunen door middel van een donatie, groot of klein. COC zorgt er dan voor dat je volledige donatie terechtkomt bij collega-organisaties in Oekraïne. Oekraïne wordt aangevallen, Europa wordt aangevallen. De vrijheid staat op het spel, alles waar wij in het Vrije Westen voor staan. Vergeet dus op zo'n Giro 555 actiedag als vandaag zeker niet de toch al kwetsbare regenbooggemeenschap in Oekraïne. Dat zou pas echt een teken van solidariteit zijn. Sure now, in clear The weight of a simple human emotion weighs me down More than the tank ever did The pain, it's determined and demanding To ache, but I'm okay And I don't wanna let this go I don't wanna lose control I just wanna see the stars with you And I don't wanna say goodbye Someone tell me why I just wanna see the stars with you You lost Part of your existence in the war Against yourself Oh the lights They light up and lights of sadness Telling you It's time to go And I don't wanna let this go I don't wanna lose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 Give it up just yet, stay grand for one more minute. Don't give it up just yet, stay grand. No, don't give it up just yet, stay grand for one more minute. Don't give it up just yet, stay grand. No, don't. Dat was Troy Stefan met The Fold in Our Stars. Met dank aan Jelmer. Wat een uh, mooie column heb je uh, gesproken over uh, de situatie in Oekraïne en Rusland ten aanzien van LGBT. Um, ja, dat is natuurlijk zo. Uh, uh, Rusland is een uh, zeer uh, homo-vijandig uh, klimaat of samenleving om in uh, te wonen. Oekraïne is daarentegen uh, ook niet helemaal um, nog op, op, op, op, op, zeg maar, wenselijk niveau. Op West-Europees niveau, op West zeg maar. Ja, ja, ja, als, ja. Als, we, als, we, als we daar dan inderdaad uh, zo, zo over kunnen hebben. Um, uh, daar valt zeker nog het een en ander te regelen. Um, maar um, ja, het is wel een, een stukje vriendelijker in, uh, inderdaad in, uh, in Oekraïne. Uh, nogmaals de oproep dat, um, zeg maar, onder andere uh, voor Stichting Forbidden Colors... Uh, onder uh, aansturing van uh, ondermiddels... Hans Verhuven via de G-krant. Speciaal aandacht voor Oekraïne, Oekraïense vluchtelingen. Ik um, uh, uh, uh, ben even de tekst kwijt. LHBTI. LHBTI, vluchtelingen. vluchtelingen uh, ja, ja. Een, een fonds heeft opgericht waar je kunt doneren. Op dit moment staat er um, een 26.000 euro op... Um, Stichting Forbidden Colors organiseert dat... Uh, en zorgt ervoor dat er aandacht wordt besteed... aan juist deze specifieke kwetsbare doelgroep binnen de vluchtelingen. Dus of u nou doneert op uh, Giro 555... of op, op uh, uh, Forbidden Colors, uh, als u dat eventjes googelt... en later ook inderdaad op onze Facebookpagina... via het bankrekeningnummer kun je specifiek voor deze doelgroep doneren. Ja, ja precies. Um, daarvoor was uh, uh, eventjes... het uh, heerlijke oplifting... Uh, delight met Groove is in the Heart. Ja, ja mooi nummer. Leuk. Zeker. zeker. Ja. Ja. Ja, um, dat wil zeggen... we gaan uh, door naar nou het volgende nummertje. Want hierna hebben we nog één interview te gaan. En dat gaat over de Roorse filmdagen. Waar een echt weer een prachtig mooi die eerste programma is. Ja, je gaat bijna naar allemaal, hè? geloof en ik. Bijna naar allemaal, inderdaad. <laughs> dus, uh, ja, ja, ja, en, ik kom er niet naartoe dit jaar. Nee, dus we gaan die... snel luisteren naar ja. het nummer. en dan uh, hebben we zo direct een gesprek met Werner Borgs... directeur van de Roze Dagen, over wat de inhoud is... en waar je zeker naartoe moet gaan. En het volgende nummer is... Dead or Alive, You Spin Me Around. Wow! was King, de destijds in de vorige eeuw... zeer populaire VJ van TMF, uh, begrijp ik... Uh, dacht ik, meen ik me zo te herinneren... met You Spin Me Round, een uh, gigantische hit... waar je uh, lekker eventjes op uit je dak kunt gaan... Um, een andere plek om uit je dak te gaan, is uh, de Roze filmdagen die eraan gaat komen. Want uh, dat mag zo wel weer fysiek. En als het goed is, dan hebben we Werner Borks, de directeur van uh, de Roze Filmdagen aan de telefoon. Is dat correct, Werner? Ja, dat klopt. Dat hey, klopt. Hartstikke welkom. Wat fijn ja. dat je kan komen in deze zeer drukke periode. Want uh, ja, uh, je hebt onlangs eigenlijk hebben jullie zich uh, ook daadwerkelijk. Uh, uh, ja, het, het beeld gekregen van wat kan nu wel fysiek... en wat kan online en, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En uh, dat is hard werken, denk ik, achter de schermen... om het festival helemaal rond te krijgen. Maar er staat een prachtig programma. Um, Dank je wel. 25 jaar... 25 edities. Oh dus 25 gelijk. edities. Yes. Oh nee, ja, nee het is, ja, we staan ietsjes langer. Maar ja, het de 25, 25e editie ja. is het. Uh, ja, dat, dat, dat vieren we. Ja, nou, geweldig. Ja. Kun, je, kun je kort even wat, uh, wat beschrijven over hoe dat ooit zo allemaal begonnen is? En, en waarom überhaupt? Waarom een roosterpunt? Ja, waarom? Hè? Dat is een vraag die we al vaker hebben gekregen, waarom? Nou, omdat het gewoon heel uh, naast heel erg leuk, ook nog steeds heel noodzakelijk en belangrijk is. En uh, in de voorbereidingen. Uh, ...na deze 25e editie. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, de geschiedenis een beetje op... Ontstaat ...op staat op een website. We hebben op het festivalterrein is een expositie daarover. Uh, en dan was ik aan het voorbereiden. En in het aller, allereerste programmaboekje... ...daar staat het waarom van uh, het ooit is begonnen. En eigenlijk is er daarin weinig veranderd. Dus dat is zo grappig dat het nog steeds... Uh, ...op de basis van hoe het allemaal is begonnen... Uh, ...dat nog steeds uh, zo door moed eigenlijk. Uh, we zouden graag willen dat het anders was, maar uh, het is eigenlijk omdat er te weinig, toen de tijd, in 1996, uh, uh, ja, amper, en uh, toen ging het vooral over gay en lesbien werd toen vooral als uh, uh, termen gebruikt, maar uh, er was bijna niets voor de doelgroep te zien in de bioscoop. Ja. En in die tijd had je natuurlijk nog geen internet en dat soort dingen, dus nu kunnen we al wat meer dingetjes sowieso wel vinden. En is er ook op de Netflix en zo wel wat. Maar dan nog steeds is er vooral heteronormatieve uh, films en uh, documentaires en zo. Dus En wij willen, uh, de LGBTQ community... dat we ook heel, wel, heel graag ons eigen verhaal uh, op het witte doek zien. Dat we ons uh, uh, gerepresenteerd zien uh, dat je jouw helden, dat je denkt van oh ja, die is van mij. Ik bedoel, ik, ik, in interviews zeg ik vaak van ik, ik kan al jaren, ik hou heel erg van film. Ik ga prima met de Romeo Julia verhalen die er toch vaak zijn. Kan ik helemaal mee. Uh, maar het is net iets leuker als in mijn geval Romeo en Romeo een keertje de hoofdrol spelen, of dat uh, de Romeo uh, non-binair is, of uh, transgender, of wat dan ook. Dus dan. Uh, ...dat ontbreekt en uit, vanuit die noodzaak van... ...hé, hey, we willen onszelf ook zien dat we niet minder zijn dan de rest. Dus dat, uh, en dat is dus door een klein clubje in Filmhuis Cavia... ...in 1996, uh, uh, in een uh, uh, lang weekend hebben zij ervan gemaakt, vier dagen... Uh, ...hebben ze een aantal films bij elkaar gesprokkeld... Uh, het was zo'n iets meer ingewikkelder dan nu. Uh, maar dat is toch gelukt. En dat was de geboorte van uh, Rolls Filmdagen. Ja, ja, wat inmiddels en nu, gewoon uh, tien, tien, tien volle dagen uh, natuurlijk. Ja. Ja, en, um, uh, uh, ja in, die, in die 25 jaar heb je al een beetje vernoemd, uh, genoemd dat er uh, veranderd is in, uh, in, in de tijd. En tegelijkertijd is het nog steeds... Uh, zeg maar de noodzaken, of tenminste uh, de behoeften. Want daar gaat het vooral om. Ja, om uh, ja. zeg maar deze films uh, geclusterd uh, te kunnen beleven en te kunnen aanbieden. Um, wat zou je kunnen zeggen wat er veranderd is in, in, in programmering van films? Uh, is, is er een verschuiving in thematiek opgetreden? In, uh... Ja, het zit op verschillende vlakken. Dit is, uh, zeg maar, in begin jaren negentig was er heel weinig. Het was heel erg... ...underground vooral wat er gemaakt werd... ...en weinig grootse zeg maar, Hollywood-productie of wat dan ook... ...of waar meer budget voor was... ...want daar zag men toen de tijd uh, niet zoveel in. Kindelijk, er werden wel door wat, wat uh, onafhankelijke regisseurs... Uh, ...die wel heel erg uh, bijna uh, activistische films was het dan ook vooral. Ja. En dat past ook heel goed natuurlijk bij het... Zeg maar, het toen de tijd wat meer activistische uh, underground cinema als film Scavia. Uh, door de tijd heen is het zeg maar, breder, toegankelijker, uh, iets wat minder experimenteel. Ook al is dat nogal steeds onderdeel van de diversiteit van het festival binnen zeg maar, het genre uh, film. Uh, maar wat ook vooral veel belangrijk is. Is, is dat een lange tijd, als er dan wat grotere films, uh, zeg maar de Hollywood-films, dan was het toch dat de, de hetero-regisseur een verhaal maakte over, uh, zeg maar, uh, de homo's of de transgenders. En dan, zeg maar, de, de, uh, de transgender werd dan ook nog gespeeld door een cisgender-acteur, bijvoorbeeld. Dat, wat... ja. En dat daarin zien we nu wel heel snel, gelukkig, heel, heel grote stappen gemaakt worden. Dat de representatie ook heel erg van binnenuit komt. Dat je, we hebben een aantal films, maar een all transgender, non-binair cast crew dan een verhaal maakt over twee trans mannen die een relatie uh, krijgen. Dus dat, dat is zoveel uh, dichter bij wat we willen zien. We hoeven niet zozeer dat uh, zeg maar de, de hetero uh, uh, vertelt over ons. We willen gewoon dat we het zelf. Vertellen. Dat is een beetje een tendentie, zeker de laatste paar jaren, heel erg goed gaat. En er zijn nog steeds, wat dat kan ook en het fijne is, we hebben zoveel films. Dus je kan alle voor's en tegens en uh, verschillende genres en verschillende gezichtspunten laten zien. Dat, dat is heel fijn van een festival. Dus. Want ook één film kan namelijk niet een hele community representeren, ook niet één letter. Dus dat, want we zijn allemaal zo verschillend en dat is zo fijn. Dat je dus ook de kans hebt binnen zo'n festival om Heel veel diversiteit te laten zien. En dat, dat maakt, denk ik, dat dat nu ook kan. Dat er genoeg materiaal is. We hadden dit jaar weer tussen de 900 en 1000 films om uit te kiezen. <laughs> dus Dat voor het festival. <laughs> en dan zijn er maar uiteindelijk blijven er dan, omdat we, we kunnen ook niet eeuwig uh, hier in het etalage blijven. Uh, 56 lange films en 88 korte films uh, in het programma te zien. En dat zal. Zeker een heel behoorlijk uh, festival, dus dat, uh, daar zijn we dan ook heel blij mee. Maar, maar dat er überhaupt zoveel gemaakt wordt, is heel fijn dat we het uh, mogen, mogen kiezen. Ja, en, en daarbij uh, het punt wat je ook inderdaad zegt... dat het uh, nu veel uit ook vanuit de community, door de community zelf wordt gedaan. Hè? En daarna binnen, binnen richting Woke is er zelfs een beetje een soort van uh, beweging gaande... dat dat eigenlijk alleen nog maar gespeeld mag worden, zeg maar, als je... Als je He, als je, als je, als je uh, minder valide bent, dan moet dat ook gespeeld worden... door een minder valide en dergelijke. Maar dit festival laat zien dat eigenlijk al die mogelijkheden... al die verschillende perspectieven en dergelijke uh, zichtbaar zijn... en worden gerepresenteerd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja um, um, Gelukkig, ook weer fysiek. En uh, er is ja. een, een mooie programmering uh, om de zalen in te gaan. Uh, Ketelhuis 1, 2 en 3 en de krakeling, heb ik zelfs gezien. Ja. Inmiddels ook ja. op, op terrein, Maar daarnaast ook online. En waarom toch gekozen voor online? Uh, dat is uh, gekomen omdat we uh, vorig jaar uh, wisten we in januari... dat we helemaal niet de zaal in konden. Bedoel, het jaar daarvoor was dat gekend gecanceld op de dag van opening... een jaar later uh, konden we niet anders dan een online festival organiseren. En, maar dat betekende dus wel... dus het was heel fijn dat we in ieder geval iets konden. Uh, maar dat betekent dus wel dat we dus door het hele land zichtbaar waren. En dat uh, dus... mensen die normaal niet... Uh, vanwege afstand... Bedoel, het westen een eind uh, reizen vanuit Zeeland... of het noorden van Groningen... om naar de Rotsveilmacht te komen. En dat gebeurt ook wel, maar het, nu... Uh, was het toch heel fijn... dat mensen die normaal wel graag... de grootste film daar zouden bezoeken dan online iets kon meepikken. Het is natuurlijk iets anders dan dat je samen... Zeg maar, die films leeft op het grote witte doek... waar ze voor gemaakt zijn. Maar uh, er is ook... Uh, je zei net, uh, behoefte. Zeker een grote behoefte om... jouw film te kunnen zien. En dat, dat gebeurt inderdaad maar heel weinig. Dus, uh, en toen is wel... ook in de voorbereiding voor dit jaar... We uh, dacht van, nou, misschien moeten we dit hybride dan, zaal en uh, online, maar eventjes uh, uh, voortzetten. Uh, het is best een ingewikkeld iets, maar het is ook wel mooi dat we dus... Uh, naast de mensen die niet naar Amsterdam kunnen komen of uh, in deze tijd toch denken van... Hm, ik weet nog niet zeker of ik wel in alle drukte uh, ja, tussen heel veel mensen wil zitten. Ja, oh. Dan uh, kun je in ieder geval, uh, hoe heet het, uh, daar... Toch een aantal films van de film daar gezien. Ja, ja zeker. En dan eh, hebben jullie ervoor gekozen om, met name, de shorts eigenlijk in een soort constante stream. Uh, uh... Ja, die zijn on die, die kun je uh, dus, uh, als je daar een ticket verkoopt... koopt, dat kun je op elk moment van de dag. Uh, het is niet onbeperkt. Dus op een gegeven moment, uh, na een x aantal uh, views, zeg maar. Dan uh, houdt dat op. Uh, maar de lange films, maar dat heeft gewoon zijn rechte ding. Uh, die mogen alleen maar een vaste tijdstip. En uh, dan om te bekijken, net alsof je naar de zaal zou gaan. Dus elke avond zijn er dan drie uh, verschillende films te zien. ...en het weekend zes. En, uh, maar dat is op een vast tijdstip. Uh, maar de shorts kun je als je denkt van... ...hé, hey, ik heb misschien om uh, iets te zien... ...van ons daar zijn dit jaar... ...veertien verschillende programma's waar je kan kiezen... ...die dan... Uh, ja, door, de, ...door de hele week... Uh, ten alle tijde uh, kunt bezoeken. Ja, dus dat, uh, ja. Ja. Die, die, die shorts die hebben jullie geclusterd... Hè? naar, naar uh, ja, uh, ja. thema's. Zo dus weird and wonderful... en uh, adventures in ja. dating en dat werk allemaal. Ja. En, uh, dus er is eigenlijk voor ieder wat wils... is er uh, zeg maar te vinden. Ja, ja. Um, ja dat is uh, een beetje de insteek sowieso. We willen graag dat we voor iedereen... van de community... het is, het is een klus, uh, want de community breidt zich uit. En is uh, diversiteit, maar dat er ook echt wel... voor iedereen... Uh, ja, iets minstens één, maar uh, ja, hopelijk uh, nog veel meer uh, te vinden is. Ja, ja, dit jaar ook weer aandacht voor, uh, voor jongeren uiteraard natuurlijk, maar ook specif specifiek voor de kinderen heb ik begrepen. Ja, maar, ja, dat is een soort van verzoekje vanuit uh, de krakeling. Omdat we in de krakeling uh, te gast zijn uh, een paar dagen... Jeugdtheater, hè? Jeugdtheater de krakeling. En dat zit sinds uh, uh, afgelopen zomer zit dat hier op het uh, uh, op terrein tegenover het ketelhuis. En voorheen gebruikten we die ruimte ook uh, om um, uh, ja, te, uh, ja, zeg maar af te huren als extra zaal. Uh, maar nu is dus uh, uh, met de kakeling dus het gebruik, en hetzelfde gevraagd van... maar kunnen jullie ook kijken of je dan speci specifiek voor ons publiek... zeg maar de leeftijdscategorieën, om daar ook wat voor te programmeren... Dus we beginnen met een kinderfilm, een animatie of een familiefilm... Uh, en over een uh, musje dat denkt dat, er, dat het een ooievaar is. Dus uh, of anders zijn, dus op hele... Uh, Leuke manier dus met het thema uh, om, omgaan. Of identiteit en anders zijn. En, en buitengesloten voelen of wat er. Dus dat, dat uh, en daarna hebben we nog een aantal uh, films daar die vooral voor een jonger uh, publiek zeker heel interessant zijn. Dus dat vind ik wel mooi om dat we, uh, ook weer een soort van te clusteren op een bepaalde plek waar de jeugd uh, veel komt. Ja. Super, hartstikke leuk. Uh, ik heb ontzettend veel zin om te gaan kijken. De openingsfilm dit jaar is Swansong. Um, Swan ja. uh, kun je heel kort even vertellen waar deze over gaat? Uh, het gaat, het uh, wordt gespeeld door uh, uh, de beste rol ooit van Udo Kier. Het was normaal nooit zo mijn acteur, maar dit is echt het beste wat ik ooit heb gezien. We werden zo gelukkig van. het gaat over een, uh, een, uh, uh, uh, een flamboyante kapper op leeftijd die in een verzorgingshuis zit, totaal uitgeblust geen zin meer in het leven en die wordt gevraagd om nog één keer uh, zijn kunsten te vertonen bij uh, als laatste wens van een overleden uh, klant. En uh, dus dan moet hij dus op weg, het is dus een, een soort van kleine roadmovie, movie. Omdat weer te doen. In eerste instantie wil hij niet, maar dan toch denk je van: nee, maar dit, dit moet ik gewoon doen. En dan ontsnapt hij uit het verzorgingshuis... Uh, en dan ontmoet hij weer allemaal mensen van het verleden en langzaam bloedt hij weer op. En uh, ja, het is een prachtige feel-good film. Die denk ik heel inspirerend is voor iedereen die de opening uh, kon bezoeken. We draaien alleen tijdens de opening. Er zijn nog maar een paar tickets, dus je moet er snel bij zijn. Ja. Uh, maar, <laughs> dat zeg ik maar even. Het maar is, is echt hij, een film die je niet mag missen. Nee, nee. Hij is gelukkig ook online te zien. Uh, ja, naast, ja, ja, ja. naast zeggen inderdaad in de zaal, ook online. Werner, ik ja. ga je ontzettend bedanken en heel veel succes ja. wensen. We zien elkaar zeker volgende week, want uh, ik, kom, uh, ik kom zeker kijken. Ik ben dus Leuk. een beetje het hele festival. Dus, um, dankjewel en uh, ja. uh, toi, toi, toi. Dankjewel. We gaan lekker luisteren naar The Pointer Sisters met FIRE.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 Met fire van Pointer Sisters sluiten we deze maandelijkse uitzending... van Rainbow Radio Zandvoort weer af. Dank aan de techniek. Mirko Gerrits, koordraaier op de achtergrond. Anja Westerwil en Jelmer natuurlijk voor de column. We zien jullie heel graag volgende maand. vier. het 4 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.